Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek dit is het nieuws van NOS op 3. De anderhalve meter verdwijnt in de collegebanken. Het hoger onderwijs mag na de vakantie weer volledig open, zeggen bronnen in Den Haag tegen ons. De hogescholen en unies moeten zich waarschijnlijk wel aan coronaregels houden. Zoals bijvoorbeeld max 75 studenten in een collegezaal. Deze student heeft er zin aan. Een onderdeel van hoger onderwijs is dat je met elkaar kan discussiëren, gewoon in levende lijf. En dat gaat niet op deze manier. Dat moet echt gewoon op locatie. Dit zou de enige versoepeling zijn die we morgenavond horen op de coronapersconferentie. We zijn niet meer één grote rode vlek op de Europese vakantiekaart. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zijn naar Oranje gegaan. In die provincies gaat het de goede kant op qua besmettingen. Alle andere provincies blijven nog wel op rood staan. Je kon vandaag eindelijk je trui en paraplu omruilen voor een zwembroek en een flesje zonnebrandcreme. Het was hartstikke lekker weer. Het was ook te merken aan de routes richting de stranden. Het stond er propvol met auto's. Deze mensen hebben toch het strand kunnen bereiken. Maar of het echt heel lekker was. Nou ja, een beetje bewolkt hè. Best wel jammer af en toe. Maar verder uh, lekker hoor, even een dagje weg. Het water was hartstikke lekker, maar het is aan de koude kant. Uh, ja, matig eigenlijk, hè? Want ik had wat meer zon verwacht. Het weer valt een beetje tegen hier vandaag, maar uh, we, we maken ons wel. Je gaat misschien meer verdienen, want op veel plekken gaan de lonen omhoog, heeft en AMRO ontdekt. Dat komt door het tekort aan personeel, zegt deze econoom. Ja, dat is eigenlijk ook een, een, een vrij bijzondere situatie. Personeel, personeelstekorten waren er voor corona ook wel in begin 2020. Maar wat we nu zien is dat ondernemers snel willen inspelen op de personeelstekorten... en kennelijk ook in veel gevallen daar de financiële ruimte voor hebben. Onder meer in de horeca krijg je er wat bij, want daar zoeken ze een heleboel koks en serveersters... Zo ging het salaris in de bediening van ongeveer 10,50 euro naar meer dan 11 euro. Deze restauranteigenaar trok ook zijn portemonnee. Wij hebben natuurlijk ook al onze vaste mensen een, een loonsverhoging aangeboden. En ook hebben wij kriets gekeken naar al onze part-time krachten. Je wil toch uh, voorkomen dat mensen gaan lopen en je voorwaarden verbeteren, zodat je meer mensen kan aantrekken. Heb ik het weer nog. Vanavond blijft het droog. Koelt vannacht af tot 14 graden. En morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. Af en toe een zonnetje en 20 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... door bergingswerkzaamheden tussen Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid. Je hebt een kwartier vertraging en de linkerrijstrook is dicht. En op de N201 van Zandvoort naar Hoofddorp... zijn veel strandgangers weer onderweg naar huis. Tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 And now you're here there's a fool. But now I'm out online. That's right. on a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 Na, na, na, na, na, na. Voor zandvoort en de regio, Goedenavond. Dit zijn de hoofdpunten van het NRW journaal. Het mbo en het hoger onderwijs gaan na de vakantie onder voorwaarden weer volledig open. Het ziet eruit dat studenten onderling dan ook geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. De Formule 1-wedstrijd op het circuit van Zandvoort van begin volgende maand kan doorgaan, melden Haagse bronnen. Het kabinet zal daar morgen groen licht voor geven. Er gaan waarschijnlijk wel toegangseisen gelden als een vaccinatiebewijs of een recente coronatest. Een christelijk echtpaar uit Pakistan, dat jarenlang vast op verdenking van godslastering, is gevlucht naar Europa. En welk land het stel zit, wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. Het weer vanavond is nog lang warm, met temperaturen rond de 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Die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 In the Dolce Vita Nobody else than you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 Trust in who we are.